Nah, no, just stop Don't stay there And rock Ugh. You got soul You you soul I said I get yes, yes, yes, yes, I said yes, get yes, yes, yes, yes, yes, yes, Hey, everybody! Take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Says I don't need you, so you don't approve. But who asked you to? Hey. Op een andere manier krijg je toch de zomer in je bol als je deze plaat hoort. Heerlijk hoor, je hoorde de Wem Rap aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Uiteraard van de groep Wem met George Michael daarin. Nou even na twee uur een lekkere opgewarmde studio aan de Tolweg 10A. En we zijn er weer hè. Goedemiddag Richard. Hoi hey Rob, goedemiddag. Hey, goedemiddag, hoe is jouw week geweest? Uh, nou, uh, eigenlijk in het teken van een wortelkanaalbehandeling. Oeh, dat klinkt heel heftig. Ja, ja, ja. Dus ik ben daar uh, onder geheel, uh, naar narcose geweest, omdat uh, ik ben al twee keer eerder behandeld en dat uh, werkte de verdoving niet. Nou, dan ben ik nog een beetje nu weer een beetje aan het, uh, aan het ja bijkomen is een zwaar woord, maar uh, nou ja, dat, dat is het belangrijkste evenement deze week. Nou, Oké, okay. nou ik ben er blij mee dat je er weer bent in ieder geval. En jij? Dus ja, nee, een rustig weekje. Hmm. Dus uh, afwachten wat er allemaal gaat komen, zullen we zeggen. Ja. Dus, nou, wat uh, gaat er komen tussen twee uh, en vijf uur? Ja, we gaan uh, straks even wat, uh, wat nieuw bericht, nieuwsberichtjes uh, doen. Dan een, een weerbericht om half drie. Uh, uh, en dan de evenementenagenda om half vier. En daarna hebben we een interview met Sandra Lissenberg... over het buurtfeest Soentje in Oud-Noord... En dan kwart over vier natuurlijk... ...Warendel Lawson. Die, is, die zit op het ogenblik in Duitsland. Maar die is wel uh, bereid ons uh, te woord te staan. En dan om half vijf, vier van de week. Nou, mooie uitzending. En uh, wordt weer gezellig. En uiteraard ook heel veel uh, lekkere muziek, hè? De zon, uh, ja, die laat het even afweten. Maar de temperatuur is lekker. En dat betekent dat je vanavond lekker kan gaan dansen... ...tijdens het uh, feest in het uh, centrum. En vandaar de dat deze plaat uitgekozen hebben. Let's go dancing. Wait, let's go all night, all night long. Let's go dancing. Right Come on. with me, baby. Let's go dance all night. Yeah. all night, all night long. Friday night, when the work is done, I'm gonna dress up right and have some fun. The feeling's right and time is on my side. I'm Gonna call my girl and take her for a ride, cruising in. De hit van de, de Novo Band en uh, inderdaad bekend was in de hitlijsten. Dat was in 1985 de Nederlandse Band, en Novo Band, met Let's Go Dancing. Nou, dat gaan we vanavond uh, uiteraard ook weer doen in het centrum van Zandvoort bij het Zin in de Zomerfestival op uh, ja, de Haltestraat en het Gasthuisplein. Daarover straks in de evenementenagenda natuurlijk uh, veel meer van uh, Richard. Is gaan we nog een plaatje draaien en dan het nieuws in het kort. Hier is een hit van dit moment. If I can't be with you, show me all so I can tell the truth. Ooh, I got so high. Tell me, telling me, telling me, telling me, telling me, telling me you feel fine. De deadlifter van dit moment hoor je: Show me love. Nou, het is uh, precies kwart over twee. We lopen mooi op schema, Richard, want uh, jij hebt weer een nieuwsberichtje. Uh, ja, het uh, gaat over de gemeente Zandvoort. Hè? Die heeft het uh, pand van het Holland Casino uh, gekocht. Waarschijnlijk heb je dat wel gehoord. Ja, gaaf. Ja. Tijdens de geheime stemming heeft de gemeenteraad van Zandvoort afgelopen dinsdag unaniem ingestemd met de aankoop van het pand van het Holland Casino op het Badhuisplein. Nou, gelijk zijn ze aan de slag gegaan... want woensdag en donderdagmorgen hebben dan transacties en de overdracht plaatsgevonden... en is het eigendom ingeschreven in het kadaster. Wethouder Jan-Jaap kloet, Deze aankoop is van groot belang voor de ontwikkeling van het Badhuisplein. Wij hebben hiermee de volledige regie van de ontwikkeling van het plein. Met deze aankoop kunnen we het gebied de kwaliteitsimpuls geven die het verdient. Daarnaast ben ik heel blij dat we ook de parkeergarage van het casino open kunnen stellen voor de bezoekers van Zandvoort. Hiermee komen er in één keer circa 110 plekken bij... in het toeristische hart van deze kustplaats. Voor de aankoop heeft de gemeenteraad... een bedrag van 8,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is een marktconforme prijs. Daarnaast is er een bedrag van 100.000 gereserveerd... voor het openstellen van de parkeergarage. Na een kleine opknapbeurt en de installeren van de veiligheids- en parkeersystemen... gaat de garage dit jaar na jaar open. Op korte termijn wordt er ook gezocht naar een tijdelijke tussen haakjes pop-up bestemming voor het gebouw. Weet jij nog een uh, mooie bestemming op? Nee, ja, misschien een uh, studio A&C uh, voor oh, ons. Oh, met mooi uitzicht. Met mooi uitzicht, gewoon uh, eentje erbij hè, dan. Oh, ja, ja. Dus ja. Uh, dat we zomers uh, daar uh, mooie programma's uh, live uh, op de boulevard kunnen maken. Ik ben voor. Dat lijkt me wel wat. Ja, 35 jaar is er geprobeerd om het Badhuisplein te herinrichten. Door de verschillende eigendomsverhoudingen was dit erg moeilijk. In 2023 zijn de appartementen aan de Noordzee gesloopt. In februari 2025 is het stedenbouwkundige plan... voor de ontwikkeling van een groot hotel tussen het casino en de boulevard vastgesteld. Heb jij enig idee of dat doorgaat, Rob? Ik heb er eigenlijk niet veel meer van gehoord. Ja, volgens mij zijn alle plannen, ja, die gaan gewoon door. Oké, okay, dus dat, dat, dat hotel komt er wel. Dat wordt uh, helemaal ontwikkeld. En uh, het hotel komt er sowieso, want dat uh, zit uh, in het plan. Maar ja, wat ze met het Holland Casino gaan doen... ja, daar kun je misschien ook nog bij het hotel betrekken. Of woningen bouwen, ja, er zijn allerlei mogelijkheden voor. Misschien kunnen ze een casino maken in het hotel. Ja, je weet het nooit. Nee. <laughs> Dan hebben ze de tafels uh, staan er al, neem ik aan. Ik neem aan dat, dat die er niet uitgehaald zijn. Dus, uh, ja, nee, We kunnen zo beginnen. <laughs> nou, Ook komen nog appartementen terug. Nu de kavels van Holland Casino in bezit zijn van de gemeente... kan de ontwikkeling van het totale gebied vorm krijgen. De eerste stap erbij is een stedenbouwkundig plan... voor het Holland Casino gedeelte van het plein. Mooi, nou goed nieuws. Nou, nog een klein berichtje. De, het is uh, helder wanneer de Formule 1 plaatsvindt in uh, Zandvoort in 2026. En dat is op 21 tot en met 23 augustus. Dus het verschuift één weekend naar voren. En we hebben in 2026 een sprintrace. Kijk, hey. eindelijk. Lekker. En, en dat hè, wel het laatste jaar, hè? Ja. Heel zonde, heel zonde. Ja, ja. En Zandvoort is de eerste race na de zomerstop, stop van vier weken. Dus het is wel, iedereen kijkt er weer wereldwijd naar uit naar deze race. Zeker nog één keer de Formule 1 op Zandvoort in 2026. Dankjewel voor de berichtgeving weer. Ook na te lezen op onze eigen ZFM app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. Onder meer in de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En daar vind je hem vanzelf. We gaan even heel stiekem doen met stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen? Niemand om me even op te vangen.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 Too weird, yeah. but then a the lot of In de jaren 80 werd er heel veel mooie en goede uh, neder, uh, nederpop uitgebracht. En een uh, voorbeeld daarvan, die audience, juist dat was Stigman met je gedans van Toontje Lager. En erachteraan, uh, ja, zonniger kan het haast niet. Dan de single van uh, Maxi Priest en The Wild World. Want uh, ja, we hebben natuurlijk ook vandaag nog uh, lekker weer. Al ontbreekt wel het zonnetje, maar de temperatuur is nog goed. Wat het weer de komende dagen gaat uh, doen, dat hoor je dadelijk van uh, collega Richard Buiteng. Hij heeft het keurig netjes voor je op een rij gezet. Na deze, hier is Hit and Run. dat we deze weer eens hebben kunnen draaien op de Sunfoets Radio. Je hoort de Total Conquest en takes a little time. Hit and run. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ik wil bijna zeggen, wat is het koud, hè? Nee, hoor. Het is gewoon lekker warm. Goedemiddag, Richard. Nou, ik heb de luisteraars al beloofd. Jij hebt het weer voor ons op een rij gezet. ja. Uh, nou ja, het is zomer, hè? dus we mogen wel een beetje zomers weer uh, verwachten natuurlijk. De zon schijnt uh, flink en het blijft droog. Verder wordt het een zeer warme en vochtige lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 29 tot 31 graden. Maar ik kan wel zeggen dat in Zandvoort het een stuk koeler is. En dat komt van die westenwind. Hè? Dus uh, windkracht 4 op het ogenblik. En uh, ja, die wind wordt allemaal over de Noordzee uh, aangevoerd. En die is gewoon een stuk koeler. Dus we hebben wat dat te gaat, als je niet van heel warm... Weerhoud is dat wel echt een gelukje. Ja, want het is ook een beetje Ibiza natuurlijk in Zandvoort dit ja. weekend. Ja, Ibiza markt. Ja, tot 6 ja. uh, uur vanavond op het Battersplein en morgen ook weer. Ja, ja. Dus als we het maar droog houden dan. Ja, ik denk het wel. Hoewel vanmiddag nog een beetje kans op een heel klein buitje. Ja, ook morgen is het benauwd met temperaturen van 29 tot 31 graden. De zon schijnt, maar het komt ook tot regen- en onweersbuien. Dus dan morgen gaan we denk ik wel uh, aan de bak wat de regen betreft. In het westen van de regio valt het met buien waarschijnlijk mee. In de nacht naar zondag opnieuw buien, maar zondag overdag is het droog en breekt de zon door. De wind waait dan uit het westen en de hitte is verdwenen met 22 graden. Na het weekend is het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur komt uit op 21 tot 25 graden. Nou, dat is een mooie temperatuur. Daar dat, hou het even bij. Dat zijn mijn, uh, mijn temperaturen meer. Ja, zeker. Nee, je gaat ook op vakantie. hoor ik straks wel welke temperatuur je daar hebt waar je heen gaat. Oké. Okay. Het weer is ook naar te lezen. Uiteraard op onze eigen ZFM-app. Daar komt u weer aan. En uh, we gaan weer lekkere muziek draaien. Je hebt een uh, single van uh, Pink Floyd uh, uitgekozen. Ja, ja, de, ja, ja why, why deze plaats? Ik had me ooit eens beloofd van... Oh, we kunnen wel uh, Pink Floyd draaien. Ik ben een enorme Pink Floyd uh, fan. Ik ga om, uh, dit jaar alleen al drie keer... naar een uh, tribute band van uh, Pink Floyd. Uh, waarom dit nummer? Uh, ja, het is gewoon een heel mooi... Uh, melodieus uh, nummer waar, waarbij... weet je, ik hou niet zo van refreinen en zo. Het moet gewoon allemaal lekker, lekker doorlopen. En dat is dit ook weer een typisch uh, voorbeeld van... En, ik vind dit ook echt een typisch Pink Floyd nummer zoals ik ze graag zie. Oké, okay, en we gaan hem ook live uh, draaien. Dus uh, Kijk. de live versie van uh, de single Shine On You Crazy Diamonds. Thank mm -hmm. you. het wel mooi reset dat jij zegt van ja ik heb het uh, live uh, gezien natuurlijk en ook dat hij uh, dit nummer deed en uh, ja dus dat het een beetje hetzelfde klonk als uh, wat we nu draaiden hier op de radio ja dat is waanzinnig het was in uh, het Goffersstadion in uh, Nijmegen, Nijmegen. Ja? en uh, ja dat, is, dat was echt al nou minstens 30, 35 jaar geleden maar dat dat, dat klinkt dus live exact hetzelfde als, als de LP versie of toen nog de LP versie ja. ik vind het zo waanzinnig Wow. En, en toch hoor je dat dit live is. Dat vind ik ook heel mooi. Ja, is ook zo. Ja. Ja, ja, ja, dat nou ja, is ook, uh... een hele mooie uitvoering van uh, Shine On You Crazy Diamonds. En ik zag dat jij ook erg aan het genieten was. God. Ja, dat was ik ook. <laughs> ja, nee, dat klopt. Ja, heel veel uh, herkenbare uh, melodieën uh, zitten erin, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, dat je echt denkt, van ja, dit is een Pink Floyd nummer. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Wij gaan van uh, Pink Floyd naar uh, Oud Noord. Want uh, 29 juni vindt daar uh, voor de 34ste keer het uh, Soentje buurtfeest uh, plaats. Vanmorgen was Sandra Lisseberg uh, bij onze collega's uh, in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, zij sprak, uh, spraken met Sandra Lisseberg over dat buurtfeest van over twee weken. Sandra. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sandra. Ja. De, soentje. Soentje en de koffieclub. Eerst Soentje. Um, een jubileumfeest. Nee, nog niet. Dat nog niet. Volgend jaar pas. Volgend jaar. Nou, dit jaar is het wel weer gewoon het buurtfeest. Uh, is dat weer in de buurt van de Potgietenstraat? Ja, in de, rondom het Tenkatenplantsoen. Die wordt weer en, helemaal afgezet? die wordt weer helemaal afgezet. En de, Heel gezellig. Uh, de met, zij, uh, zijarmen ook voor, uh, voor de rommelmarkt om te beginnen. De rommelmarkt, ja. Die begint uh, om half 7 voor de vroege vogels. Zo. En uh, nou ja, wat heel veel mensen niet weten of, of er zuiverig voor zijn... mag ik komen op die rommelmarkt om te verkopen als ik niet in Oud-Noord woon. Ja, ja, en dat mag gewoon. Oh, dat mag maar, gewoon. Dan moet, je, dan moet je je wel aan, aanmelden. Nee hoor, nee, je moet er gewoon vroeg bij zijn. Ja. Geen plek is geen plek meer. Geen plek is geen plek, maar we hebben straat... Anders pak je genoeg. gewoon de, Helmer, de Helmerstraat erbij, toch? Nou, de Potgieterstraat is lang genoeg. Dus ja, die, uh, ja. die, uh, nou, ja. Allereerst, wanneer is het feest? Uh, het buurtfeest is op 28 en 29 juni. Het is een tweedaags, uh, evenement en Dat doen we al uh, nou ja, 34 jaar. Niet in deze grootte. Dat is natuurlijk klein begonnen. Uh, maar het begint altijd met uh, de zaterdag. Uh, nou ja, Min of meer voor volwassenen en de buurt. Er zijn uh, een tweetal mm. nou ja, besloten gedeeltes. Dus de buurtborrel en de buurtbarbecue. Echt om de buurt samen aan tafel te hebben en de rest is gewoon open. We hebben Multiculti culinair uh, waar buurtbewoners uh, hapjes maken uit nou ja, hun land van herkomst ja, dat is leuk. en het dat, uh, dat is altijd maar een verrassing wie wat uh, meebrengt en dat, mm. uh, nou ja, dat kan je in ruil voor muntjes kun je daar die hapjes proeven. Dus die... Oh, je koopt uh, muntjes? Je koopt muntjes zodat de maker eigenlijk zijn ingrediënten mm. uh, weer eruit krijgt. Dus dat is van 12 tot 2. Dus als je op de volmarkt loopt en je krijgt uh, trek. Dan kan je bij culinair terecht. Ja, de waren in volgaande jaren ook altijd kinderspelen. Met de... Ja, die komt, ik ben nog niet klaar. Oh, ja, die, ja, die, die komen op zondag al. Die komen op zondag inderdaad. Ja. Om één uur gaat het, uh, wordt, uh, wordt Oud-Noord getransformeerd. wederom rondom het Tenkatenplantsoen. In een groot speelparadijs voor nee, kinderen. En wij, wij nemen het ruim tot en met twaalf jaar. Dus een hm. beetje de, de basisschoolleeftijd. En met uh, als hoogtepunt... Het Zandvoorts kampioenschap buikgeleiden. Dus dan ga je op een hele grote, lange, opgeblazen baan van 20 meter, geloof ik, uit mijn hoofd lekker met groene zegels. schuim en water. En, en, dan doe je, je dit jaar weer aanraad. mee? Nee, nee. Ik doe dit jaar weer mee, ik kan <lacht> de titel verdedigen. Dat was toch voor kinderen? Ik, ik ben al <lacht> vijf jaar ongeslagen. <lacht> ja. Heel veel volwassenen zouden wel willen. Dus wellicht is het ooit. Ja. Ik, ik weet niet of die baan er geschikt voor is. Ja, dan moet je, dat, je uh, misschien wat langer maken. Dat, uh, je, hebt een, je hebt er eentje, maar die is ook meteen is een beetje duurder. Die, uh, ja. is, ik geloof 30 meter. Of zo. Hm. Kijk, dus, uh, de afmeting moet je me niet vragen. Maar het is altijd reuze gezellig. Uh, voorgaande jaren hebben we ook skelterraces gedaan. gewoon Ouderwets trappen met die hap. Ja. En uh, door de buurt langs stro balen. En, uh, nou, we maken er altijd wel een feestje van. Als het dan heel slecht weer is, wat, wat doen jullie dan? Ja, twee handdoeken mee. Twee gewoon handdoeken het feest... Uh, vorig jaar was hier ook iemand erover. Als het feest gaat het altijd doen. Ja, terecht. En dus dat kan ook best. Ja, twee handen komen in regio's en je hebt net zoveel mogelijk. Precies, nat word je toch wel. En je hoeft die baan niet nat te spuiten, want dan gaat het vanzelf. En we hebben een hele grote tent altijd op het enkaterplantsoen. Dus er kan ook nog uh, gescholen geschuild worden. Geschuild. Gescholen? Ja, maar als, als, als de buitenactiviteiten wat minder worden, kun je gewoon in die grote tent toch een heel gezellige dag hebben. Absoluut. Ja. Het, uh, gezellig hebben we het sowieso wel. Maar nou, nogmaals, het is voor iedereen. Alleen uh, de barbecue en het uh, aan tafel met de buurt is besloten. Ja. Dus alle Zandvoorters op naar de Potgietenstraat en Tenkaterplein. Volgende Zeker. week niet, maar die week na. Tenkaterpontsoen. Tenkaterpontsoen. Ja. Uh... We nee, hebben we nog iets nieuws bij in uh, Oud-Noord... want uh, de koffieclub is opgericht. Ja, we en, zitten niet stil. Uh, stillen. Dat, he, dat <laughs> heeft zelfs de raad gehaald. Ik bedoel, uh, het is in de raad besproken ook, de gemeenteraad. Ja, het was een uh, voorzetje van, uh, van OPZ. Ja. Uh, want ik, ja, uh, je gaat dan uitzoeken van waar moet ik beginnen. Uh, we hebben het Rode Kruisgebouw in Oud-Noord. Of het voormalig Rode Kruisgebouw, moet ik zeggen. En uh, ja, als buurtvereniging Zoentje uh, doen wij heel veel mooie dingen. En daar moet ook over vergaderd worden. Dus nou ja, vergaderen deden we bij elkaar thuis. Maar ik dacht, ja, er staat zo'n mooi gebouw. En ja. uh, hoe kunnen we daar tussen komen? Of, nou ja, dan moet je gaan uitzoeken van wie is het. Nou, het bleek van de gemeente te zijn. En toen heeft OPZ het, het, het, het setje in de goede richting gegeven ja. dat aangehaald. En uh, wethouder Bluis heeft heel, gelukkig heel snel gereageerd. En dat was uh, nou ja, eigenlijk binnen... Twee maanden geregeld. Dus afgelopen woensdag uh, ja, was het startschot van de allereerste Soentje Koffieclub in de buurt. Hoeveel is er geschonken? Uh, heel veel. Ik, uh, ik, nee, ik, ik, ik, ik loop. Lo nou, in, serieus, liters? Ja, de, Jij meen, dat is wel uh, ik ben uh, Bart <laughs> ja. Botschuiver en ik uh, nou ja, die waren daar. Het is van 10 tot 12 elke woensdag. En wij waren daar om half tien, ja, wie komt er? Misschien komt, heeft er helemaal niemand behoefte aan koffie met de buurt. Eén uh, keer burendag per jaar vinden ze genoeg, dat is meestal in september. En er kwamen er veertien. Zo. Voor een eerste keer Voor een eerste zijn keer, wij zeer tevreden en ze vonden het allemaal reuze gezellig en wij ook. Leuk. leuk. Doen jullie dat, uh, gaan jullie dat elke week doen? Ja. El, el, el, elke week, tien tot twaalf. Van 10 tot 12. 10 tot 12. In het oude in het, rode kruisgebouw. In het oude rode kruisgebouw. We moeten het een beetje opkalveren, want het is een. Nee, een hele, het heeft natuurlijk verschillende de, uh, functies. Is, ja. is helemaal waar we worden door verschillende mensen gebruikt. De, atelier, de atelier, ja, maar die zitten niet in de algemene ruimte. Okay. Die hebben oh. echt hun, hun afgesloten atelier. Uh, daar kunnen wij niet komen, uh, althans niet zonder uitnodiging. Nee, okay. <laughs> uh, nee, het gaat om de algemene vergaderruimte. Maar dit, ja, dit is ja. Staat hij nu gewoon helemaal leeg, of niet? Nee, er staan vergadertafels in en vergadertafels... Ja, oké, okay, maar een die... beetje... nee, ik bleef. Die, die andere lokalen zijn nog in gebruik door... Die zijn het de hartstikke customers. in gebruik. Het ja. oh. uh, dat, dat gebouw is uh, vrij vol. Het ja, okay. was nog een beetje, beetje puzzelen om een, uh, om een plekje te oh. vinden... voor onze koffieochtend. Uh. Uh. Maar met behulp van de seniorenvereniging... Els Kuiper heeft een heel mooi overzicht gestuurd... wie, wat, wanneer, uh. Uh, hoe laat, waar zit. En uh, we hadden eigenlijk onze zinnen gezet op de vrijdagochtend... Maar dan zit Food Future erin, van pluspunt, de voedselverstrekking. Mm -hmm. Net op het tijdstip dat wij daar wilden zitten. Nou ja, dus wij zijn uitgeweken naar de woensdag. Nou ja, en uh, ja. ook daar kunnen we aan wennen. Ja. Is een mee... ouderwetse koffie of ook cappuccino? Hele is... ouderwetse koffie, Charles. <laughs> Goed ja. dat je het vraagt. Ik, uh, ik, ik ben uh, van de potjes koffie. Uh, gewoon van de, van de filterkoffie. Oké, ja, oké. Okay, okay. Maar het enige... Het, het, mijn, ja, je mag als buurtvereniging dromen hebben, en die heb ik uh, zeer zeker... Uh, ik zou heel graag zo'n uh, Bravilor koffiezetapparaat willen hebben. Oh, <laughs> met twee ja? van huh? die kannetjes. Die ze op sportclubs hebben. Want ik, uh, ik heb heel veel gerend. Van die ik dag. hoor een uh, kopje koffie. Hoor. Oh, kopje koffie. <laughs> Ja, misschien is er nog een, een oude uh, kantinebeheerder van een voetbalclub. Op op, uh, ik ja, ik dan, uh, begrijp precies wat je bedoelt. Eén erbovenop, precies, één eronder ja. en dan kan je wisselen. Ja, ik ja, zie hem zo voor maar glimmend moet, metaal. Moet, nee, glas. Ja. Ja, en de, de, de kannen zijn van glas. Maar ja. het, als, mocht er iemand nog één hebben staan, dan, dan ja, hou ik me aanbevolen. van harte. Deze activiteiten van Stoentje, willen jullie, willen jullie die nog uitbreiden? Hebben jullie nog plannen voor de toekomst? Uh, we hebben heel veel gekke plannen voor de toekomst. Dus we bestaan natuurlijk volgend jaar uh, 35 jaar. 35 jaar, 35 35 jaar. Ja. jaar ja. alweer uh. um, En um, ik werd gisteren benaderd door een buurtbewoner. En die zei: ja, Ik wil zo graag voor het jubileum uh, een boekje maken met de historie van de buurt. Ik oh, nou, hoe leuk de... is dat? Dus uh, nee, misschien loop ik nu een beetje op de feiten vooruit. Uh, moeten we een projectgroepje starten uh, voor het jubileum <kuggen> ja, uh, ja, naast dat wij als organisatie gewoon het feest organiseren... Nee, ja, ik zeg gewoon het feest. Dat is ook maar allemaal de liefde, maar hoe lang, hoe, oud papier. Hoe, hoe, hoe lang staat die buurt zo'n beetje daar? De ja, Die, tolle die buurt was... is uh, 1910-1920. Ja, toch? Ja. Hij is in delen gebouwd. Je hebt ja. uh, foto's waar je bijvoorbeeld in de potgieterstraat... Uh, de corporatiewoningen zie je dan ja. nog niet. Dus eerst de koopwoningen. En die corporatiewoning is dan later bijgebouwd. Ja, en, en bij de Tollestraat, want je vroeger ook voetbalvelden, die ja, waren er ja, ook. Ja, ja, die was er ook. En uh, kop van het heienplantsoen, daar ja. kon je ook schaten, voetballen en weet ik veel. Nou, dat lijkt me heel interessant. Ja, dan, ja, dan, is, je, dan mag je nu onderhand wel beginnen met het verzamelen van ja, uh, informatie. Want voordat je dat allemaal hebt, nou, ja, ben je de, de, zo ja. Ik ben blij dat die, uh, dat die buurtbewoner mij gisteren benaderde. Dus, Leuk. Uh, dat, uh, dus ook mag... hier weer een oproep. Mocht je iets weten over de ja. Godgieterstraat en omgeving... Uh, ja. neem contact met Sandra voor foto's en verhalen. Ja. Nou, ik heb nog wel een paar boekjes thuis over de, de geschiedenis van Zandvoort. En de, de, daar moeten ook dingen in staan. Dat kan niet anders ja. natuurlijk. Want de titel is Het Rooie Dorp. Is dat zo? heet het Rode Dorp? De Noord was het ja, Rode Dorp. We oh, okay. staan bekend als het Rode Dorp. Is, ik heb het, nog gelezen. het ging niet over de dakjes, de dakpannen... maar het ging over dat, de pvda oh, ja, ja, Daar stel stel gillen de meningen over geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Dat, maar inderdaad, maar kom dat, daar dat maar eens achter. Het. Ja, kom maar, daar maar eens achter. Dat, uh, dat klopt. Wellicht. Nou, spannend. Ik hier volgend jaar, uh, volgend dus een, met boek? Het, ja. Een soort jubileumboek dan, hè? Dat wordt, dat wordt heel leuk. Nou ja, misschien wordt het helemaal geen boek. Ja. Wordt het een expositie? Nou, kijk. Ik denk maar even out the box. Ja, he? het, in het Rooie Kruisgebouw van 10 tot 12. Een nieuwe museum. <laughs> het nieuwe museum. Het Holland ja, pand Het Holland Casinopand is grote Dat ligt dan weer niet uh, in, nee, in, in oor, de Ik hou het wel graag, maar zou het Rooie Kruisgebouw iets groter zijn geweest... dat je daar prachtig kunnen doen. Maar ja, ook daar hebben ze muren. Het oude raadhuis is mooi, midden in het dorp. Ja, ook. Ja. Nou, er zijn er plannen voor. Er zijn, ja, er zijn, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, ja, ja, ja. En de mogelijkheden zijn leeg ja, ja, zijn... Dit is helemaal nog een beginstadium. Het is nog niet eens besproken in het bestuur. Dus die, als die zitten, blijven zeggen, hm, wat? Die denken, daar heb je haar weer Ja, daar plannen. heb je haar weer. Nou, dat kunnen ze denken. Dat denken ze ook pas. Ja, laat ze lekker denken. Dus. In, dus, op. in ieder geval gaan wij uh, over twee weken een buurtfeest. En de koffieclub blijft gewoon elke week woensdag van 10 tot 12 in het Rode Kruis. Maar dat is alleen voor, voor mensen uit Oud-Noord. Als ik een keer langs kom... Dan... Als, je, als je heel graag langs wil komen, moet je het gewoon doen. Ja, als je gevulde koeken meeneem, dan ben ik zeker welkom. Daarom, dan. Absoluut. Ja, is, we hebben trouwens wel een Dat is al. Heel, hele leuke, <laughs> aanstaande woensdag. Dus de tweede editie hebben we al meteen een... Uh, dan verruilen we de uh, ja, melk en suiker voor uitjes en zuur. Want er komt de Semmermin Biets een Hollandse nieuwe aan aan de bewoners van Oud-Noord. Die zo. omarmen dit initiatief zo ja. enorm. Oké. Okay. Dus dat, uh, dan Ach, wordt het uh, Hollandse nieuwe uh, nee, op de Nicolaas Beetslaan. Dus ja. nummer 14. Dus zou je, dus je toch over woensdag erin moeten, Hans? Nou, ik denk het wel, ja. De <lacht> haring van, van Berg nog waarschijnlijk. Nee, nou, hij vangt ze niet zelf. Nog nog het, <lacht> <lacht> nou, in ieder geval uh, hartstikke bedankt ja. voor, uh, voor de informatie en een uh, interessant verhaal. We gaan eens Zondra, ja, Zondra ja ja dat ja, is dat is, dat wel dat wel is wel. mooi hè? mooi verhaal trouwens over het uh, buurtfeest en ook uh, de koffieclub dat uh, gewoon een, uh, meteen al succes hè, vorige week voor het eerst uh, nou ja in ieder geval iets van 14 uh, mensen die daar waren en dan uh, ja aankomende woensdag in het rode kruisgebouw aan de Nicolaas uh, Bezeelaan dan kunnen we de Hollandse nieuwe gaan uh, proeven als uh, bewoners van uh, oud noord van het uh, zoontje uh, buurt uh, de zoontje zeg maar hè dus Potgietstraat en Katerplansoen en uh, ja, die, uh, die buurt uh, verder. Wij gaan uh, alweer op naar het nieuws en uh, weer. En daarna zijn we er uh, uiteraard nog twee uur lang met uh, Zandvoort op. Heel kort. Ja, ik, zeg, ik zie net op de tv uh, dat Mertens uh, gewonnen heeft. Mertens gewonnen? Bij de IBEMA Open. Dus dat uh, vind ik toch wel een heel leuk, uh, leuk voor die Belgische. Uh, zeker. Nou, wel heel goed. Want ze was een beetje uit vorm geweest. Maar gelukkig weer uh, helemaal terug en dan uh, mooie winsten vandaag. Ja, de... ja. Zeker nou, fijn dat je dat nog even gemeld hebt uh, voor de luisteraars. Zometeen, u 2 en 3. Tot zo.